Voor spoedige start. Marjan Jan met het NOS-journaal. Bij het beëindigen van een gijzeling in Sydney zijn drie doden gevallen. Het zijn de 50-jarige gijzelnemer en twee cafébezoekers, een man en een vrouw. De gijzelnemer was een Iraanse vluchteling die al de hele dag tientallen mensen vasthield in een café. Aan het begin van de nacht in Australië viel de politie het pand binnen. Vier mensen raakten gewond. één van hen is in levensgevaar. De gijzeling van vanochtend in Gent was waarschijnlijk toch geen gijzeling. Volgens Belgische media gaat het OM de 18-jarige man die de gijzeling meldde vervolgen. De man meldde dat vier gewapende mannen zijn wooncomplex waren binnengedrongen. De vier zouden zijn vriend gevangen hebben gehouden. Een zwaar bewapende speciale politie-eenheid viel daarop het complex binnen. Er werden drie mensen weggevoerd, maar dat zouden bewoners van het gebouw zijn geweest. In het Friese dorp Rijs komt geen asielzoekerscentrum. Dat is besloten na een gesprek tussen het COA en de gemeente De Friese Meren. Volgens het COA is er onvoldoende bestuurlijk draagvlak voor een centrum met 500 vluchtelingen. Daarom wordt er nu gezocht naar opvang in de buurt van Balk, Lemmer of Jouren. In Rijs was veel verzet tegen de komst van zo'n groot aantal asielzoekers. Het dorp heeft 160 inwoners. Over zes jaar moeten alle eerste- en tweede-klas treincoupés een stopcontact hebben. Dat heeft staatssecretaris Mansveld met de NS afgesproken. Mansveld sprak ook af met de NS dat er meer ruimte moet komen voor reizigers. Treinen in de spits zitten nu vaak erg vol. Vandaag werd vastgelegd dat de NS zeker tot en met 2024 de hoofdvervoerder blijft op het Nederlandse spoor. Ook de concessie voor het spoorbeheer aan ProRail is verlengd. ProRail moet wel storingen sneller oplossen. Dan nog het weer. Vanavond in het binnenland meest droog. In de loop van de nacht vanuit het westen enkele buien. Minimumtemperatuur is 4 graden. Morgen eerst buien, smiddags veelal droog en 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journal. Welkom bij het tweede uur van CFN Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en uh, ja, ik heb wat mooie muziek uitgezocht. En dat ga ik u ook weer presenteren. En we gaan gewoon verder waar we gebleven zijn. We gaan weer eens met kerstmuziek beginnen. Het tweede uur beginnen we altijd wel met een heel bekend nummer. En ik heb deze keer gekozen voor de Snomen. Je kent het vast allemaal. Walking in the Air. Thank you. Heeft dit uh, vracht, prachtig nummer gecomponeerd. Uh, mooi nummer. Is ook een uh, film. De uh, Snowman uh, naar het boek van uh, Raymond Briggs. Het verhaal wordt ook verteld. Uh, prachtig. Als ik tijd heb, laat ik nog een uitvoering horen van Nightwish. Ook heel mooi. Uh, maar er zijn nog veel meer kerstfilms gemaakt. Onder andere een Christmas Carol. En daarvan is de muziek gecomponeerd door Alan Silvestri. En dat is een uitermate bekend uh, verhaal natuurlijk. Over Scrooge. Fly to Visiwakes. Sylvester, je ziet kans om in anderhalve minuut aardig wat kerstsongs de revue te laten passeren. Uh, uit deze soundtrack: A Christmas Carol, film uit, ik dacht, 2009, uit mijn hoofd. Ik zal het zo nakijken. Ik doe er nog één. Uh, The First Waltz komt ook in deze film. Ja, korter dan ik dacht. Uh, de laatste uit deze uh, die is getiteld God Bless Everyone.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 Father, mother, daughter, son, each a treasure be. One candle's light dispels the night, now our eyes can see, burning brighter than the 2009, deze film, Muziek Ellen Silvestri. Ja, niet alleen kerstfilms, af en toe doen we ook nog een gewone uh, film tussendoor. En deze keer gaat het over de tv-serie Commissaris Witse. En daar is de muziek van gecomponeerd door een Belg, Johan Hogeboom. Mooie muziek. Komt-ie. Commissaris Witse. Tjoen, commissariswitsen. Uh, dan zijn we weer toe aan de kerstfilm. Elf heet die film. Film uit 2003, geregisseerd door John uh, Favreux. Een baby kruipt in de zak van de kerstman... terwijl hij speelgoed levert aan een weeshuis op een kerstavond. De baby wordt ongewild meegenomen naar de Noordpool... waar papa Elf vrijwilliger zoekt om hem op te voeden. Nou, daar gaat de film over. De muziek is gecomponeerd, door John Depty. Mooie muziek, het nummer Papa Elf. In de kerstperiode zijn er dus ook heel veel films op televisie. Als je ze telt, ik vond dat er meer dan 100 zijn. En uh, 11 is misschien wel één. Ik weet niet, ik heb nog niet gekeken of hij erbij zit. Maar het is een leuke, een leuke film en de muziek is aardig. Uh, de, de main titel. Nog uit deze soundtrack, uh, Elf. En dat is het nummer uh, Showdown in the Park. John Deppney, componist. En dan kom ik bij een film, een film getiteld Un homme et son chien. Een film. Uh, jarenlang heeft Charles, een oude professor, samengewoond met de weduwe van zijn beste vriend. Wanneer ze hem vertelt dat ze gaat hertrouwen en dat er geen plaats meer is voor hem en zijn hond, is hij daar verdrietig om, maar hij stemt erin toe. Maar waar kan hij heen? Hij heeft geen vrienden, geen familie en geen geld. Het enige thuis dat hij heeft is zijn straat. En niemand lijkt hem daarop te merken. Un homme et son chien. Een soundtrack die in de. Ja, Pers gewaardeerd werd met vijf sterren. Film uit 2009. Uh, de muziek is van Philippe Rombie. Komt-ie. Uw in Soncheen. zijn alle nummers op deze soundtrack uh, weer fantastisch. Unom et son chien, film uit 2009, hoofdrol Jean-Paul Belmondo. Ik doe er nog één, Le Train, Vina Le Train is dat nummer. Ja, dit zijn eigenlijk de openingsklanken van ook een hele mooie kerstfilm. Dus Noël heet die film. En ik had vorige keer beloofd dat ik daar nog wat meer uit zou draaien. dat ga ik bij deze waarmaken. En het, het volgende nummer is uh, Ave Maria. Minister van dit zaterdag uh, uh, deze is ook weer Philippe Rombie en de volgende nummer is Aria for Violin and Orchestra. Het Noël. Een film, uh, die speelt in, ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. En, uh, ja, het gaat op de, ja, in die loopgraven tussen de Duitse soldaten en de uh, ja, Franse soldaten. En het speelt op kerstavond. Nou, je kan je voorstellen, deze film is hoog gewaardeerd. Ik geloof iets van, de gaal tot vier heeft hij iets van 3,5. Notering. Dus ik hoop dat deze film in het kerstpakket zit... wat we op de Nederlandse televisie kunnen verwachten. Ik draai nog één uit deze en dat is het bekendste nummer uit de film. Dat komt nu. Ja, dat is toch muziek om stil van te worden. Zwailleux Noël. Componist komp Philippe Rombie. En ja, deze melodie is, uh, kan je ook zo op YouTube terugvinden. Als je het bij Philippe Rombie gaat zoeken. Dan zie je meteen heel veel muziek van deze man. Ja, tijd voor nog een kerstfilm. Miracle on 34th Street. Een muziek door Bruce Broughton. Een wat andere genre dan de vorige. Maar wel mooie muziek. En ik laat het love team horen. Dan Higgins, soprano, sax. Nou, heb je je kerstboom al gezet? Is die al helemaal versierd, Lichtjes branden? Ja, gezellig toch. En, uh, een mooi moment in het uh, jaar. December. Donkere dagen. Veel kaarsen. Lichtjes. Ik laat nog wat horen uit deze soundtrack. Miracle of 34th Street. Christmas morning. Voor de, ja, ik, het loopt toch weer tegen de klok van 11 zie ik. Het gaat ontzettend snel en er is zoveel mooie kerstmuziek. Uh, ik, ik ga door naar de film National Lampoon's Christmas Vacation. Daar zou ik nog wat van draaien. Ik heb Mavis Staples op de lijst staan. En zij is echt een uh, bekende soulzanger. Dus. Mooi nummer. De, eigenlijk de titelsong. Dat was muziek uit... Uh, ja, u hoort de tonal van uh, Dan La Maison natuurlijk. Muziek uit National Lampoon's Christmas Vacation. Ik heb geluisterd naar CFM Cinema... met Auke Beuving. Veel filmmuziek, veel, veel kerstmuziek deze keer. Ook natuurlijk weer Philippe Hombie. En daar sluiten we het zoals gebruikelijk mee af... met Dan La Maison. Uh, volgende week zijn we weer met nog meer kerstmuziek. Nog meer kerstfilms. Misschien nog wat meer van Snowman. Scrooge. Deze mooie klanken zijn het altijd het einde van het programma. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het zelf weer leuk om te doen. En graag tot volgende week. Dan zijn we er weer met mooie soundtracks. Voor zo direct. Welterusten, slaapzacht en morgen gezond weer op. volgende week.